6 uur. Dit is Radio 1 met Jeroen Wollers. Kan een etentje in Washington de start zijn voor vredesbesprekingen in het Midden-Oosten? U hoort het zo. Maar eerst het Journal met Raymond Seré. Nederlandse homo-organisaties zijn blij met de uitspraak van de nieuwe paus dat homoseksuelen niet veroordeeld of gemarginaliseerd mogen worden. Paus Franciscus zei dat tegen journalisten... op de terugweg van Rio de Janeiro naar Rome. De woorden van Paus Franciscus zijn veel milder van toon... dan die van zijn voorganger Paus Benedictus, vindt een woordvoerder. Het COC vindt het wel jammer dat ook deze paus vindt... dat iemand die homoseksuele handelingen verricht een zondaar is. De christelijke homo-organisaties spreken van een hele stap vooruit. Het is volgens een woordvoerder een mooi moment dat de paus dat heeft gezegd... zo vlak voor de gay pride in Amsterdam. De bus, die gisteravond laat verongelukte bij Napels, reed veel te hard. Hij zou ook een klabband hebben gehad. Een kilometer voor de plaats waar de bus door de vangrail reed... en een ravijn instortte zijn onderdelen van de bus gevonden. Over het aantal slachtoffers van de busramp bestaat onduidelijkheid. Een Italiaanse minister meldde vanmiddag 39 doden. De lokale autoriteiten houden top 38. Er zijn 9 of 10 gewonden en alle slachtoffers komen uit de buurt van Napels. Het bestuur van zorgcentrum Boshoort in Lunteren moet per direct opstappen. Dat heeft de inspectie voor de gezondheidszorg besloten. Het zorgcentrum stond sinds januari onder toezicht vanwege allerlei conflicten. Zo was er oneenigheid binnen het bestuur en klaagden de ruim 20 werknemers dat ze geen contracten kregen. Volgens de inspectie kwam daardoor de zorg aan de bewoners in gevaar. De gisteren gestolen juwelen in Cannes zijn meer dan 100 miljoen euro waard... heeft de Franse justitie meegedeeld. De politie ging eerst uit van een waarde van rond de 40 miljoen. De roof in de Zuid-Franse stad werd uitgevoerd door één gewapende man. Hij liep het Carlton Hotel binnen waar een juwelen tentoonstelling werd gehouden... en onder bedreiging van een pistool dwong hij het personeel... juwelen en horloges met diamanten af te staan, die hij meenam in een koffer. De overval verliep razendsnel en er werd geen schot gelost. en De man is nog altijd spoorloos. Recherche-teams moeten de dossiers van onopgeloste zaken netter achterlaten. Dat adviseert een werkgroep van het OM in Rotterdam en de politie aan de top van het openbaar ministerie. Op deze manier is het voor cold case teams makkelijker om in de toekomst een zaak te heropenen. Volgens het OM ontbreken er in veel oude zaken delen van het dossier en ook is vaak niet meteen duidelijk waarom de zaak is vastgelopen. In de Verenigde Staten leggen duizenden werknemers van fastfoodketens McDonald's en Wendy's vandaag het werk neer. Ze eisen hogere lonen. De staking is in zeven steden. Het personeel wil ook het recht afdwingen een vakbond te beginnen. Het is de tweede keer dit jaar dat het personeel van hamburgerrestaurants het werk neerlegt. De Amerikaanse president Obama deed eerder een poging om het minimumuurloon van 7,25 dollar verhoogd te krijgen naar 9 dollar. Maar dat is tot op heden niet gelukt. De Noord-Brabantse gemeenten Kuikgraven en Mil sporen uitkeringsfraude op... door te kijken naar de hoogte van de waterrekening. Het bedrijf Brabant Water levert de gegevens aan de gemeente. Het bedrijf geeft de informatie alleen door... als een huishouden minder dan 12.000 liter water per jaar gebruikt. Zo'n laag verbruik kan erop duiden dat er niemand woont op een adres... terwijl daar wel iemand staat ingeschreven. Een gemiddeld éénpersoonshuishouden gebruikt ongeveer 45.000 liter water per jaar. In Rome hebben zich tientallen demonstranten verzameld bij het appartement van de voormalige SS-officier Erik Priepke, die zijn honderdste verjaardag viert. Onder zijn leiding werden in maart 1944 335 Italianen vermoord als wraak op een actie van het Italiaanse verzet. De demonstranten zijn het niet eens met de openbare viering van de verjaardag van Priepke, die nooit spijt heeft betuigd. De SS er heeft levenslang gekregen in Italië, maar mag zijn straf in huisarrest uitzitten. Op Ter Schelling is een levende potvis gestrand. Een rederij gaat een poging doen om de potvis te redden. Eerder deze maand heeft het kabinet... na aanleiding van de mislukte reddingspoging van een bultrug... in december vorig jaar regels opgesteld... voor de redding van gestrande walvissen. In een speciaal draaiboek staat aangegeven... wie er verantwoordelijk is voor reddingspogingen. Er staat ook in dat een gestrand dier... na maximaal 12 uur gered moet zijn... omdat het daarna geen zin meer heeft. En dan het weer. De zon schijnt vooral in het westen... terwijl landinwaarts meer stapelwolken voorkomen. Plaatselijk kan een bui vallen. Het is 22 tot 25 graden. Er staat een matige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht wordt het bijna overal droog. Het koelt wel af tussen 13 en 16 graden. Morgen en woensdag valt er soms een bui, maar er is ook af en toe zon. En vanaf donderdag is het droog en vrij zonnig. En de temperatuur loopt dan weer op naar tropische waarden. En staan er files bij de AWB, Johnson Hokker. Die staan er inderdaad onder, onder meer dat Ring Amsterdam, de A10 Zuidrichting Den Haag, tussen Afrit Rij en er nu nieuwe meer drie kilometer. Op de A13 richting Rotterdam, daar staat tussen Delft Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. Er staat een vrachtwagen met een klabband die blokkeert bij knooppunt Kleinpolderplein de rechte rijstrook. En door werkzaamheden vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda, daar staat tussen Zevenbergse hoek en Kloopend Zonzeel 4 kilometer. Het NOS Radio 1 Journal, Jeroen Wollars. Goedenavond. Het is vijf over zes. En in het Radio 1 journaal: wie wordt de winnaar van de Singer-Songwriter wedstrijd 2013? En hoe kan het dat de gestolen juwelen in Frankrijk niet 40 maar 100 miljoen euro waard bleken? En ook hoe kansvol is de nieuwe poging voor vrede tussen Israël en de Palestijnen? Want het begint straks met een diner in Washington in kleine kring maar de verwachtingen zijn hoog gespannen. Amerikaanse minister van buitenlandse zaken John Kerry en vertegenwoordigers van de Palestijnen en Israël praten over het Midden-Oosten vredesproces. En er is een nieuwe VS gezant voor het Midden-Oosten, Martin Indyk en Kerry kondigde hem zojuist aan. team to basis Wherever they are negotiating, a seasoned American diplomat, Ambassador Martin Indeck. Ook zei Kerry dat de onderhandelingen niet makkelijk zullen worden. Maar dat als je niets doet, de gevolgen nog erger zijn. I know the negotiations are gonna be tough. But I also know that the consequences of not trying to be worse. Wessel de Jong in Washington. Wessel, Goedenavond. Wie zit er yeah, aan dat diener straks? Ja, het diner dat is gewoon op het ministerie, op het State Department. Nou, dat heeft heel veel uitgangen. dus Het is niet dat het heel veel zin heeft om daar vanavond te gaan posten om een reactie. In ieder geval naar buiten moeten dan komen de leider van de Israëlische delegatie, de minister van Justitie, Livni. Nou, de Palestijnen sturen meteen hun hoofdonderhandelaar, Erik Kat, die zal erbij zijn. Ja, kort samengevat, het worden onderhandelingen over onderhandelingen. Nou, dat klinkt natuurlijk naar niks, zou je zeggen. Maar het feit dat dat al jaren niet is gebeurd... dat geeft toch wel aan dat het, dat het heel groot nieuws is. Ook al staan we niet meteen morgen op Camp David... hier vlak buiten Washington, staan we meteen handen te schudden. Nee, Hoe moeten we deze stap dan beoordelen? Dat voorbereiden van voorbereidende besprekingen? Nou ja, Het is toch de bedoeling dat er een vredesakkoord gesloten gaat worden. Of zoals Carrie het zegt, dat de granddaddy van alle internationale conflicten... dat dat nu eindelijk is, wordt opgelost. Nou, deze besprekingen die gaan voortbereiden op de Oslo-akkoorden. Dat er nu eindelijk is die twee-staten-oplossing komt. Palestijnen, Palestina en, en Israël. Nou, Die Oslo-akkoorden, dat weet je, die dateren van 93, Dus we zijn al twintig jaar verder. En ook twee oorlogen zijn we verder om die Gazastrook. Nou, die Gazastrook die werd overgedragen aan de Palestijnen... was ook onderdeel van dat vredesproces. Nou ja, hoe je dat verder ook bekijkt, die, dat overdragen van Gaza... dat is natuurlijk geen succes geweest, als je, het zacht, als je het zacht uitdrukt. Dus het is best bijzonder dat dat proces nu toch verder gaat... maar dan dus over de Westoever. En als we even kijken naar degene die dit dan allemaal, nou ja, vlot getrokken, dat is een te groot woord, maar in elk geval in gang heeft gezet. Dit diner, de, de stijl van, van Kerry, en we vergelijken hem met zijn, met zijn voorgangers, hij lijkt wel een beetje de druk op de ketel te hebben. Hè? Nou ja, als ik het vanuit Washington bekijk, dan is het gewoon een hele erg grote prestatie natuurlijk van Kerry. De Palestijnen die gaan aan tafel terwijl ze niet de garantie krijgen dat de Israëli's stoppen met de bouw van nederzettingen. Sterker nog in de periode van die onderhandelingen, en die moeten ze een beetje negen maanden gaan duren. Zullen er duizend woningen bijkomen op de Westoever en uh, in Oost-Jeruzalem? Nou, ze gaan toch praten, de Palestijnen. Dat is heel bijzonder. Israëli's hebben ook een grote concessie uh, gedaan. Die gaan 104 Palestijnen, Palestijnse gevangenen, gaan ze vrijlaten. Waarvan de meeste toch uh, Israëli's hebben vermoord in terroristische aanslagen. Dus ook voor premier uh, Netanyahu was dat natuurlijk uh, ja, heel moeilijk te verkopen aan zijn achterban, heeft hij toch maar gedaan. En Kerry, nou ja, zoals je het zegt, die heeft dat vlot getrokken. Die heeft dat voor elkaar. ...gekregen. En hoe heeft hij dat gedaan? Hoe heeft hij uh, ja, voor elkaar gekregen wat, wat zijn voorganger Rice of, of Clinton niet lukte? Nou ja, kijk, het is een oude rot natuurlijk in het vak. Hè. Hij was natuurlijk de voorzitter van de buitenlandcommissie van de Senaat. Dus echt heel veel inwerktijd heeft hij niet nodig gehad. En uh, ja, hij heeft grote haast nu op dit moment. Hij wil echt uh, snel zaken doen. Kijk, Israël, hoe je het went of keert, dat blijft natuurlijk toch de belangrijkste partner van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten. Nou, aan de grenzen van Israël op dit moment is het chaos. Syrië is onbeheerd Egypte is onvoorspelbaar. Dus eigenlijk het enige stukje grens Israël... waar hij een beetje invloed op heeft. Dat zijn die bezette gebieden. En daar gaat hij dan nu dus ook al zijn aandacht op richten. Wij gaan het meemaken. Dankjewel. Wessel de Jong in Washington. De uitspraken van de paus over homoseksuelen en vrouwen... in het priesterambt roepen veel reacties op. Zo ook in het bedevaartsplaatsje Mariahout. Waar katholieken komen bidden in een nagebouwde Lourdesgrot. Trudy van Rijswijk sprak met gelovigen op die bijzondere plek. Een heuse grot met een beeld van Maria. Die staat een meter of vier boven me. Er liggen bloemen, er is een klein altaartje. Er is zelfs, net als in Loerdes een klein beekje. U zorgt voor de kaarsjes hier? Ja, ik ben deze week aan de beurt. U bent deze week aan de beurt? Ja. Hebt u het al gehoord wat de paus heeft gezegd? Hij vindt dat homoseksuelen niet veroordeeld mogen worden. Ja, dat zijn zijn keuzes. Omdat we daarmee moeten gaan, dat beslist ieder voor zich. Bent u het ermee eens? Het is heel moeilijk. U vindt het heel moeilijk? Dat is heel moeilijk. Ja, ja om met die keuze mee te gaan. Ja. ja, hij zegt wie ben ik om die mensen te veroordelen? Dat klopt zo, ben ik ook. Ja, dat zijn ook mensen. Hij zegt ook dat uh, vrouwen, vrouwelijke priesters, dat gaan we niet doen. Dat is definitief. Daar, daar komen we niet meer op terug. Maar ik vind wel dat vrouwen wat meer mogen doen dan ze nu doen. Nou, hier in de kerk doen vrouwen al heel veel. Bent u er blij mee dat hij wat uh, minder conservatief is, is? Ja, sowieso. Maar helemaal snap het, ik het niet. Vindt u het nou goed dat de paus zegt van die homo's, die mag ik niet veroordelen? Of vindt u het slecht? Nou, ik vind van zijn kant uit vind ik het gewoon goed. Wat zegt u? Dat is wel een stap vooruit, maar dat, nu de vrouwen dan nog. Nou, ik vind dus uh, dat vrouwen net zoveel rechten hebben als mannen. Er zijn conservatieve katholieken die zeggen... ...deze pauze is veel te modern. Maar wat jullie betreft mag er nog wel een schepje ja, bovenop. Ik zal het je vertellen dat als het zo doorgaat... ...dat conservatisme bestaat... ...heel de katholieke kerk in Nederland over 25 jaar niet meer. schoon is gewoon geen aanwas. Dus als de pauze nou vol blijft houden... ...dat er geen vrouwen in kunnen stromen... ...dan wordt het heel moeilijk. Dan wordt de spoeling behoorlijk dun. Heel dun. Tot het niet meer spoelt. Daar het, het, het, het, het wachten op hoor nu. Er zal ook minder haat zijn in de toekomst... Ja. Waarom denkt u dat? Nou, als, we, als we in Zuid-Amerika allemaal katholieken wonen, fanatiek... dan zijn ze natuurlijk tegen homo's als de ze pauze zegt. Ja. Het wordt nou allemaal vrijer. U, u vindt het een hippe pauze en u bent er blij mee? Ja, ja. ja eindelijk. En is dit uh, vergaand genoeg, wat u betreft? Het moet opgebouwd worden. Je kan niet in ene de mensen uh, de andere kant op laten denken. Dat heeft tijd nodig. Maar ja, dit is een begin. Maar als dit nu al... Uh, iets is en de mensen raken hieraan gewend, de volgende stap. Zo gaan we verder. Het zal een tijd duren voordat het uh, ja, dat soort uh, opmerkingen, discriminatie uit de wereld is. Dat, dat, moet, dat heeft zijn tijd nodig. Ja, maar vrouwen in het ambt, dat gaat dus echt niet nee. gebeuren. Nee, nu op dit moment niet. Misschien dat ze over twintig jaar zeggen van nou vooruit het, het, en dan de volgende twintig jaar mag je weer een stapje verder. Ja, Wij vrouwen zullen heel lang moeten wachten voordat het mogen worden. Ja. Geduld. Ja, geduld is een schone zaak. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. De juwelen die gisteren in het Franse Cannes op een juwelenbeurs werden gestolen... die blijken nog veel meer waard dan gedacht. Frank Renaud, onze Frankrijk-correspondent, hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Dat is de grote vraag natuurlijk. Gisteren was er natuurlijk meteen speculatie. De eerste berichten... ...uit kan, waren euh, erover, dat het een 40 miljoen euro ging de buiten. Die, die, uh, die had meegenomen aan juwelen. Toen was er het justitieapparaat. Dat meteen zei nou nou wacht even. We moeten een inventarisatie nog maken. Het gaat in ieder geval om enkele miljoenen. En nu is dus gebleken. Heeft het, uh, de officier van justitie officieel bekendgemaakt Om een buis van 103 miljoen euro. Ja en dat weten we nu. Omdat nu dus die inventarisatie is gemaakt. Met dat juwelenhuis. Van die de juwelen zijn gestolen. We weten nu precies wat er weg is. Meer dan 70 stuks aan juwelen. En we weten de waarde. 103 miljoen euro. Waarmee het een van de grootste roof. Roven voor ooit is in de geschiedenis. Ja, en ook een van de roven die, als we het zo horen, ongelooflijk makkelijk tot stand kwam. Het Carlton Hotel, daar komt een man naartoe in zijn eentje, eh, wel gewapend, maar het lijkt erop alsof hij zo binnenliep en de boel zou kon meenemen. Ja, daar leek het. Daar lijkt het inderdaad heel erg op. Wat we nu kunnen reconstrueren is er inderdaad één man geweest... Is die gewoon de zaal is binnengelopen in een zijvleugel van dat hotel. Hij deed toen een doek voor zijn gezicht waardoor hij onherkenbaar was. Hij had handschoenen aan, hij had een automatisch pistool bij zich. Er waren geen klanten toen in die zaal, alleen bewakers, een, een drietal bewakers. En er was personeel van het juwelenhuis... Hij heeft ze bedreigd, hij kreeg de juwelen mee, vooral oorbellen en een aantal ringen. En hij kon daarna gewoon weer door een openstaande deur weglopen de straat op. De vraag, grote vraag is natuurlijk, hoe kan dat? Heeft hij handlangers gehad, bijvoorbeeld onder de bewakers? En hoe kan je zomaar weglopen? Hoe kan je zomaar met een automatisch wapen zo'n juwelen tentoonstelling binnenlanden? Dat zijn allemaal vragen tot nu toe nog, we weten de antwoorden nog niet. Ja, want uh, er was daar geen, uh, geen poortje of zo waar je doorheen moest. Dat, ook dat weten we niet. Het was een, een, het was een tentoonstelling van een juwelenhuis voor klant. Dus in principe kon je zo naar binnen lopen. Maar als er drie bewakers staan, is het natuurlijk wel de vraag hoe je gewapend naar binnen kan lopen. Hey, en hoe verloopt het onderzoek? Is er al enig spoor van, van deze man die uh, ja, op zijn uh, dode akkertje naar binnen liep en weer naar buiten liep? Daar heeft justitie nog geen mededeling over gedaan, dat weten we niet. Er is wel gisteren al meteen een begin gemaakt met het bestuderen van de beelden van bewakingcamera's in dat hotel natuurlijk. Van bewakingcamera's op straat ook. Maar of dat iets heeft opgeleverd, of men iets op het spoor is, of iemand op het spoor is, daar wil justitie op dit moment nog niks over zeggen. Alleen dat er wel gezocht wordt ook naar handlangers, want de vraag is of één iemand dit helemaal in zijn eentje heeft kunnen doen. Deze enorme juwelenroof in Frankrijk. Van Frank Renoud, dankjewel. We gaan nog eens even op de weg kijken bij John Sahoka. Hoe staat het? Nou ja, voor de tweede keer is de Koentunnel vanmiddag afgesloten. Op dit moment weer dicht richting Den Haag. Door een ongeluk. Er staat inmiddels 2 kilometer file. Je kunt er ook beter omrijden via de Zebragen-tunnel. Op de ring Zuid, de A10 Zuid richting Den Haag. Daar staat 3 kilometer bij de Nieuwe Meer. Dat komt door werkzaamheden. Dan de A13 richting Rotterdam. Bij knooppunt klein Polderplein staan de file van 3 kilometer. Dat komt door een vrachtwagen met een klapband die blokkeert daar de rechter rijstrook. En door werkzaamheden vertraging op de. A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat tussen Zevenbergse Hoek en en Knoopend Zonzeel 3 kilometer. En als u niet in die file staat, en dat, dat hoop ik... hoe hard rijdt u dan nu? 130 misschien? Of 120? Of 80? Of 100? En dan moet u nu weer 120? Volgens SP-Kamerlijke Kooiman is het allesbehalve duidelijk... hoe hard je op de snelwegen mag rijden... sinds die 130-kilometer-norm is ingevoerd. Nou, staatssecretaris Steven deelt die mening niet. Mark-Robin Visser, waarom eigenlijk niet... Nou, ik heb hier uh, de brief die hij aan de Kamer geschreven heeft. Hij zegt, ik deel de mening niet dat het, er, uh, dat het er onduidelijk op is geworden. Want, schrijft hij, het aantal overtredingen geconstateerd op de 130 kilometer wegen is niet gestegen. Dus met andere woorden, er worden niet meer boetes uitgeschreven op de stukken waar je 130 mag. En daar trekt hij de conclusie uit dat het er niet onduidelijker op is geworden. Ik denk dat daar nog wel wat over uh, gezegd kan worden. Meneer Posgraven, wat vindt u daarvan? Nou, daar kan inderdaad wel over gezegd worden. Want uh, ja, het controleren op 130 kilometer geeft, geeft natuurlijk niet aan... dat uh, mensen het onduidelijk vinden waar ze 100 of 120 moeten rijden. Uh, want dan zullen mensen ja, toch niet hard rijden naar 130. Patrick Potgraven is van de Verkeersinformatiedienst. Staat hier in vol ornaat in zijn gele hesje. We staan hier uh, te posten langs de A12 richting Den Haag. En ik heb het eerder in de uitzending al uh, gezegd. Uh, er is iets met de spitsstroken. Je hebt hier ook zo'n spitsstrook. Die is nu open, daarom mag je hier nu 100. Maar, meneer Potgraven, u heeft daar nog wat over te zeggen. Uh, nou ja, ik denk, ik denk dat u bedoelt dat ja. uh, in dit uh, specifieke geval... Uh, Kijk, een spitsstrook is volgens het RVV een vluchtstrook... De, de wet. Ja. ja, volgens de wet. Een, een uh, vluchtstrook die voor het vrij, verkeer vrijgegeven is... met behulp van een bepaalde bebording. Nou uh, ja, hier is natuurlijk niet sprake van een vluchtstrook. Uh, hij ligt aan de linkerkant, hè, hier? Precies, hij ligt aan de middenkant. En dat betekent dus dat hier ook geen spitsstrook is. Dus daar waar hier borden stonden, dat je als de spitsstrook geopend is... alleen maar uh, uh, 100 km per uur mocht rijden. Dat is nu overigens opgelost met die lamellenborden die verderop staan. Ja. Maar uh, ja, daar was helemaal geen sprake van een spitsstrook. Ja. En maar ook je... als hij aan, aan de rechterkant van de weg ligt, overigens... dan is het ook geen spits kan een spitsstrook ook nooit gesloten zijn. Want een spitsstrook is een vluchtstrook die voor het verkeer is geopend. Dus als de spitsstrook weer gesloten is, dan is het weer een uh, vluchtstrook. Er bestaat niet zoiets als een gesloten spitsstrook? Nee, dat kan niet. Nee, nee, dat is... zeg, nee. bent u niet een beetje spijkers op laag water aan het zoeken? Ja, het is de wet, meneer. Ja, hoi. De letteren van de wet. Zeker, ja, ja. Ja, ja. ja. En zo zijn er wel meer plekken in Nederland... waar ook met bebording en zo dingen eigenlijk juridisch niet helemaal in orde zijn. Ja, wat je bijvoorbeeld ziet is dat, uh, dat nogal eens uh, bij, uh, bij wegen waar, die uit meerdere rijstroken bestaan... en snelwegen heb je daar heel snel uh, natuurlijk, dat dat, dat er meer rijstroken zijn... dan, uh, dan moet een, bord, een snelheidsbord moet aan de linkerkant en aan de rechterkant van de weg staan. Dus zeg maar in de middenberm en in de buitenberm. Ja, op het moment dat die aan één kant ontbreekt, is die uh, snelheid niet handhaafbaar... en kun je dus geen moed te krijgen. Nou ja, dat, dat zijn handige dingen om te weten als je eens een keer net iets over het schreef gegaan ja. bent. Laat ik u de vraag eens even stellen die ook uh, aan de minister van Justitie uh, is gesteld. Vindt u dat uh, de invoering van de nieuwe maximumsnelheid voor meer. Onduidelijkheid heeft gezorgd of niet? Ja, dat is een beetje een open deur, want dat is natuurlijk wel het geval. Ik bedoel, we kennen nu 80, 100, uh, 120, 130, 130 in een bepaald uh, tijdsvak. Uh, 100 in een betaald, bepaald tijdsvak. Uh, ja, je, je moet bijna een bijrijder uh, bij je hebben... die de snelheidsadministratie in de gaten houdt. Ja. Overigens is het natuurlijk wel zo dat als je nooit harder rijdt dan 100... Ja, dan heb je ook nergens last van, behalve op die 80 kilometer vakken. Je kunt ook overal 80 gaan rijden, of 70. Dan weet je in ieder geval zeker dat je goed zit. Ja, je kan ook thuis blijven, <laughs> natuurlijk. Ja. Wij kijken even, Jeroen, hier langs de A12. Nou, het rijdt lekker door, hè? Ja, nu wel. Ja, zeker. Geen, dat, ja. We hebben hier uh, niets uh, te melden. Het gaat goed. En uh, het, het is dus nu 100. Het is nu 100? Ja. Het ja. is nu 100. Dus ja. we gaan nu met 100. Gaan wij nu ook weer naar huis. Ja. We gaan naar huis. Laten we dat doen. Nou, hartstikke goed. Lekker doorrijden. Ja. Kijk, de avondspits, ja. En 100 op de teller betekent altijd dat je nog iets sneed. Laten we die zin maar eventjes niet afmaken. Mark Robin Visser, <laughs> dankjewel. je Ja, dat is uh, de beste singer-songwriter van Nederland van vorig jaar, Douwe Bob. Vanavond weten we wie de beste singer-songwriter van, van dit jaar is. Giel Beelen, 3FM-presentator aan de telefoon. Goedenavond. Hey, goedenavond. Even naar de paard in Den Haag is vanavond die finale. Staat alles klaar? Alles gesoundcheckt? Ja, we zijn er nu nog druk mee bezig. De laatste hand, een beetje die stress, zie je, kent het wel. Maar in principe is er alles er klaar voor. Wat gaat er gebeuren vanavond? Hoe is die show opgezet? Uh, nou ja, eigenlijk uh, in al zijn eenvoud heel simpel. Uh, de zes singer-songwriters doen hun uh, favoriete nummer uit uh, nou ja, de afgelopen zomer. Hè, wat we de afgelopen zomer gemaakt hebben. Dat heeft dan nog wat extra groot gemaakt met een band. Hè, de band van Miss Moncio is er vanavond. En ik heb ook weer flink wat vrienden uitgenodigd. En dan ja, is de kwestie van, zij spelen de zes nummers. We raadplegen nog even wat vrienden. En dan zal ik toch moeten bepalen wie dan de titel krijgt. Want dat is aan jou? Dat is aan mij, ja. Geen gefuckt met stemmen uh, of uh, Mensen, hoe het allemaal werkt. Niks democratisch, gewoon jouw mening. Nee, precies. Dat klinkt een beetje inderdaad bij de hand. Maar ik geloof er gewoon heel erg in. Anders wordt het echt de meeste stemmen gelden. En met alle respect, dat is niet altijd de beste. Je hebt een aantal van die nummers in, uh, in je show gedraaid. Waarschijnlijk allemaal. Maar in elk geval uh, eentje hebben we vaker voorbij horen komen. Uh, daar gaan we nu ook even naar luisteren. Naar uh, Maaike Ouboter. Ja, natuurlijk. Als het nodig is. In gedachten en ik zoek je in alles om. Het is eigenlijk niet echt iets om doorheen te praten, maar ik ga toch maar even doen. Giel, dit was een liedje wat we meteen in het begin van de serie hebben gehoord. Ja. Werd meteen een hit, meteen platina. Is hier wat jou betreft nog iemand overheen gegaan? Nou ja, kijk, dit was inderdaad wat je zegt. Dit was het nummer waar ze auditie mee deden. Ik moet zeggen, ja, wat dat betreft is het, het mooie van deze serie dat ze alle zes uh, zo divers zijn dat het echt appels met peren vergelijk is. Maar ik, ja, nou ja, het is zeker niet zo dat daarna niemand meer bij haar in de buurt kwam, moet ik zeggen, want ik heb echt wel wat andere meesterwerkjes gezien. Je hebt het nu twee seizoenen gedaan. Hoe diep is de vijver nog in je vist? Hè? Hoeveel van dit soort talent hebben we in Nederland nog, denk je? Ja, dat dacht ik ook na de eerste keer. Uh, maar ja, toen zag ik al die YouTube-filmpjes weer binnenkomen in mijn mailbox voor uh, de volgende editie. Dat was nog echt heel moeilijk om daar een selectie van te maken. Dus in dat opzicht uh, nou ja, hebben, we, hebben we blijkbaar iets aangeboord dat, nou ja, ik wil niet zeggen wat echt is. Maar ik denk dat er nog steeds heel veel talent in Nederland zijn die nu denken, oké, okay, het is echt een programma, ik durf het wel. Dus dat uh, is maar niet op. Oké. Okay. Nou, dankjewel, Giel. Vanavond eerst maar eens eventjes deze, deze aflevering. En misschien deze. dus meer. Fijne avond. Oké, okay, dankjewel. je jullie. Ja, en ook vanavond gaan de Nederlandse waterpolosters op jacht... naar een plek in de halve finales van het wereldkampioenschap in Barcelona. Om de laatste vier te bereiken, moeten ze Hongarije verslaan. Verslaggever Bob van der Tak. Hoe zwaar gaat het worden voor Oranje? Ja, dat is wel een pittige opgave hoor, Hongarije. Als je kijkt naar die twee ploegen, dan denk ik dat Hongarije net iets meer kwaliteit heeft. Maar goed, dat hoeft niet altijd doorslaggevend te zijn. Uh, Nederland uh, ja, heeft een stijgende lijn te pakken, zou je kunnen zeggen. Moeizame start op dit wereldkampioenschap. Verloren van Spanje, gelijk tegen Rusland in de groepsfase. Derde in de pool. Was allemaal niet heel overtuigend. Maar toen kwam die tussenronde. En toen won Nederland van China. Ook niet makkelijk. 11-10, één doelpunt verschil. Heel erg. Spannend, maar het zal de ploeg vertrouwen hebben gegeven dat eindelijk sinds lange tijd weer eens een belangrijke wedstrijd. op een cruciaal moment in een groot toernooi werd gewonnen. Dus uh, ja, misschien dat dat wel zo'n boost geeft uh, dat ze nu echt gaan doorstomen in dat toernooi. Maar dus wel heel bijzonder als Oranje het, uh, het redt. Ja, dat wel als je kijkt naar de laatste jaren zeker. Want het is uh, voor het laatst gebeurd in 1998 dat uh, de Nederlandse waterpolo-vrouwen bij de laatste vier zijn gekomen op het WK. Dus uh, als het zou lukken vanavond, dan kun je toch van een, een kleine mijlpaal spreken. Kijken we even naar team. Heb jij natuurlijk ook voor ons gedaan. Zijn ze fit? Hoe, hoe gaat het met ze? Ja, iedereen is wel uh, fit. Uh, er is wel één uh, klein probleempje. Ook niet meer dan dat hoor. Moet ik zeggen. Yveske van Belcom heeft uh, haar vinger gekneust. En het is uh, wel uh, de wijsvinger van de rechterhand. En daar schiet ze mee. Want ze is rechtshandig. Dus dat is uh, niet ideaal. Had ze overigens ook al last van in de wedstrijd tegen China. Het wordt iedere dag een beetje beter. Dus het zal denk ik allemaal wel uh, meevallen. En als het niet zou meevallen van Belcom kennen. Dat is zo'n bikkel die uh, voorbij de pijn wel. Ja, jij zit nu nog in het zwemstadion. We horen het. Zijn er al Nederlanders in actie gekomen tijdens, de, tijdens het avondprogramma? Uh, nou nog niet, maar er staat er nu een uh, op het startblok. Dat is uh, Bastiaan Leijssen. Hij plaatste zich uh, vanmorgen voor de halve finale van de 100 meter rugslag. De negende tijd, 54-07. Dat was uh, prima voor in de ochtend. 300ste boven zijn beste seizoentijd. En nu uh, moet Leijssen gaan proberen om uh, de finale te bereiken van die uh, 100 meter rugslag. Dat uh, zou een uh, unicum zijn, want hij heeft op een uh, groot uh, internationaal toernooi, een groot titeltoernooi, uh, eigenlijk nog nooit veel gepresteerd. Uh, die halve finale, dat is eigenlijk ook al een unicum voor hem. En nu wellicht door naar de finale. Dat is in ieder geval zijn plan natuurlijk, maar of dat reëel is, dat is de vraag, want het is een sterk deelnemersveld op deze 100 meter rugslag. Lijsens zwemt in uh, baan 2. Uh, onder meer uh, Jeremy Stravius uh, ook weer uh, in het water. Uh, de Fransman die gisteren uh, Frankrijk naar het goud zwom op de 4 keer 100 meter vrije slag. Estafette, een veelzijdige tegenstander, dus een van de zeven tegenstanders voor Bastiaan Leijsen, die uh, goed van het blok is. Als een van de snelste. 57 honderdste de reactietijd. Maar nu moet hij het zwemmend dan doen. Leijzen, dat is meestal het probleem niet. Het, is het probleem. Maar Leijzen zit hem vaak in die onderwaterfase. Maar nu richting het keerpunt van de 50 meter. Het is Stravius inderdaad aan de leiding voor Lacour. De andere Fransman. Ja, die moeten we niet vergeten natuurlijk. Dat is de regerend wereldkampioen. Sterker nog, dat zijn twee regerende wereldkampioenen. Ex-equo op het podium in Shanghai. Allebei goud toen. Dat was. Dat is een unieke race. Wat kan Leijssen op die laatste 50 meter? Hij ligt uh, voorlopig uh, niet slecht hoor, Bastiaan Leijssen. Ik denk op een uh, vierde positie zo ongeveer. Maar nu moet hij het vol zien te houden op die laatste meters. En wat wordt dan de tijd van de Nederlander is de vraag. Hij uh, zit niet bij de eerste drie. Even kijken. Nee, zesde plaats voor Bastiaan Leijssen. De tijd is wel goed. Is uitstekend zelfs. 53-92. Daarmee uh, is Leijssen sneller dan hij uh, dit seizoen tot nu toe het is zijn beste seizoentijd, dus 600ste boven het Nederlands record. Maar is dat voldoende voor een plaats in de finale? Dat is natuurlijk de grote vraag. En het antwoord op die vraag is nee, want Leijssen eindigt als elfde overall. En ligt er dus uit, maar kan tevreden zijn met de race en met de tijd die hij gezwommen heeft. Bob van der Tak. Nou, dat was nog even spannend zo. Aan het eind van de uitzending, dankjewel. Laten we hopen dat de vrouwen het vanavond beter doen. En laten we hopen Casper Kooi. Bij WNL tijdens de zomeravondspits dat uh, jullie al uh, op een terrasje met een biertje zitten, toch? Ja, goedenavond. Nou, dat zitten we op een leeg terrasje, moet ik eerlijk bekennen. Want WNL zomeravondspits komt vanuit Dierenpark Amersfoort. Ja, daar zitten nog een paar mensen, maar het park is officieel al dicht. Dus we hebben hier zometeen een heel dierenpark voor onszelf. Ik ben hier niet alleen, ik ben hier met de directeur. De directeur komt er even bij, Ronald van der Zanden. Ik moet dieren... Park zeggen, want uh, jullie zeggen stelselmatig uh, uh, uh, uh, schrijven jullie de, de letter P in dierenpark met een hoofdletter. Waarom is dat? Ja, het is gewoon een grap, visuele grap. Dan benadruk je heel erg dat het niet zomaar een dierentuin of dierenpark is, maar dierenpark. We hebben zometeen een lolbroek in de uitzending. We wenen al avondspits. tot zo.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 De politie ging eerst uit van een waarde van rond de 40 miljoen euro. De roof in de Zuid-Franse stad werd uitgevoerd door een gewapende man. Hij liep het Carlton Hotel binnen waar een juwelen tentoonstelling werd gehouden... en dwong het personeel de duurste stukken af te staan. Op terschelling is een levende potvis gestrand. Dat meldt stichting SOS Dolfijn. Een rederij gaat een poging doen om de potvis te redden. De potvis ligt bij paal 26 aan de noordoostkant van het eiland. Krachtens nieuwe regels moet het dier binnen 12 uur zijn gered... omdat het daarna geen schijn van kans meer heeft. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Op dit moment vallen in het uiterste zuiden van het land nog een aantal buitjes... In de loop van de avond en ook nacht wordt het daar droger... maar dan kunnen er juist in het noorden van ons land wat buien vallen. En vannacht is het opnieuw koel. Cool. De minima liggen rond de 15 graden... en er staat een zwak tot matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen start de dag met wat zon... maar al gauw raakt het vanuit het westen overwegend bewolkt. In de loop van de middag, zo tegen de avond aan... volgen dan perioden met regen. Het wordt 21 graden en de wind is zuidwestelijk... matig van kracht boven land, aan zee nog steeds vrij krachtig. En woensdag is het 22 graden en ook dan kunt u nog wat lichte regen verwachten. Vanaf donderdag schiet het kwik weer de hoogte in. Lokaal wordt dan al de 30 graden bereikt. Op vrijdag wordt het op heel veel plaatsen tropisch warm. En de zon schijnt dan ook volop en het blijft droog. En dit is de ANWW-verkeersinformatie. Op de ringweg Amsterdam, de A10-westrichting Den Haag... staat twee kilometer voor de Koentunnel door een ongeluk. Inmiddels zijn alle reisselken weer vrij. En op de A13 richting Rotterdam. Daar staat bij knopend Klein Polderplein drie kilometer. Daar staat een vrachtwagen met een klapband... en die blokkeert uit de rechterrijstrook. Dit is Radio 1. WNL Zomeravondspit. Deze zomer elke dag vanaf een andere locatie in Nederland. Kasper Kooi. Waar sta je vandaag? Ik ben in het oosten van de provincie Utrecht. Ik ben in Amersfoort. Ken ik dat niet van... Nou, van die mooie binnenstad of van dat ongezellig nieuwbouw. Maar misschien ken je het vooral van... In het dierenpark Amersfoort. Is het leuk hier? Ja. Een stukje geschiedenis misschien? Ooit is het klein begonnen met een aap. En een kraagbeer en een kameel en wat kinderboerderij, dieren. En in de jaren daarna is het veel groter geworden, en zijn er roofdieren en olifanten bijgekomen. En er zijn niet alleen echte dieren, er is hier ook een. Dino bos, wel heel spannend. Dino bos. Ja. Wat is dat? Dat is een bos met allemaal dino's in. Dat zegt het eigenlijk al. Dino echte dinosauriërs. Ja, die, nou, ze zijn pas ooit een keer. Echt ja, ja, echt genoeg. Echt genoeg. En wie is erbij? Dat is vandaag Ronald van der Zanden, de directeur. WNL maakt deze zomer radio. En op Radio 1 trekken we elke werkdag door het land. Op zomerse locaties. En vandaag, vandaag zijn we dus in het dierenpark. Goedenavond, volg onze trip online. Via het Avondspits WNL. En luister iedere avond van half zeven tot zeven Radio 1. Vandaag dus bij mij Ronald van der Zanden, de directeur. Nogmaals, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Va van der Zanden, ik dacht dat ik een vis aan tafel zou krijgen. Want uh, het is toch van de familie vis dit dierenpark? Ja, absoluut. Ik uh, vorm samen met. Uh... De derde generatie uh, vetvis-tellig uh, uit de familie, uh, de directie. En uh, ja, we zijn inderdaad een familiebedrijf. En dat maakt het ook uh, meteen heel erg leuk. Ja, ze hebben het uitbesteed aan u? Nou, zo is het niet helemaal. We doen het samen. Samen? Nou, gezellig. Uh, afgelopen vrijdag hadden we het over uh, bescherming van je huid tegen de zon. Dat was uh, op het strand van Zandvoort. Want toen stonden wij daar. En Catalijne Kras van Samenwerking Verantwoord Zonne die had toen een vraag voor u. Nou, ik ben wel benieuwd hoe de dieren met de zon omgaan. Ik weet dat melpaarden een uh, eigen beschermingsmechanisme hebben... wat iets uit hun huid komt, een soort persoonlijke uh, SPF. Dus ik ben wel nieuwsgierig SPF? hoe dat werkt. Ja, een antizonnebrandmiddel. Okay. Wat gewoon in de huid zit, wat er volgens mij uitkomt. Ja, hoe beschermt u de dieren tegen de zon? Nou, wij niet, dat doen ze zelf. Sommigen benutten de zon heel nadrukkelijk. Zoals de ringstaartmakies, die gaan... Uitgebreid liggen zonnen. Ja, lang uit. Maar eh, bijvoorbeeld de olifanten beschermen zichzelf door zand op hun rug eh, te doen. En andere dieren blijven, zoals de bavianen, blijven zo lang mogelijk in de zon. Omdat er ook een zekere vitamine stimulering van komt. Zo heeft ieder dier, sommige gericht op de spijsvertering. Ieder dier heeft zijn eigen wisselwerking met de zon. Ja, ik zag vorige week allemaal foto's in kranten van dieren die zogenaamde ijsjes krijgen. Is, is dat ook hier zo? Nou. Vlees in, in, in, in ijs? Ja, kijk. Uh, het is ook heel erg leuk om het een beetje leuk te maken. En uh, als het verantwoord is, dan mag je best met dieren ook een stukje plezier. Ja, dan hebben. komt dat er wel weer pers op af. Ja. Dat is dan weer goed voor het dierenpark. Ja. Toch? Ja. Uh, wij zijn WNL. Wij maken het uh, nieuws. Wij halen het nieuws van straat deze zomer. Maar we hebben het ook over het nieuws. En vandaag las ik het bericht dat de kinderopvang massaal de deuren sluiten. In het eerste halfjaar gingen ruim 500 vestigingen op de fles. En in heel 2012, vorig jaar, waren dat, dat er uh, 730. Blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. En de brancheorganisatie kinderopvang die herkent zich wel in deze cijfers. En zegt dat het komt omdat ouders hun baan kwijtraken. En ook speelt... De bezuinigingen bij, bij de kinderopvangtoeslag een rol. Mooi scrabbelwoord. Twitter gerust even over. Het avondspits WNL. Wie weet komt die reactie zo op de radio. Hierachter hebben we een speeltuintje, meneer. Ja, een speeltuintje. We eigenlijk is spelen ons hele motto. We hebben als dierenpark heel nadrukkelijk gekozen... om gericht te zijn op kinderen en gezinnen... En uh, het speels is het, het thema eigenlijk al 65 jaar lang, maar we hebben de laatste tijd dat heel erg versterkt. Ja. Dus overal rond dieren, tussen de dieren door, zijn speelse elementen. Ja. daarmee vang je niet op, overigens, uh, dat die uh, kinderopvang sluit. Maar uh, je, ja, kunt je, je, kan, je kan ze, ze achterdroppen. Het, het was in ieder geval het gesprek van de dag daar. Ja, bij ons vlakbij is eentje afgelopen jaar failliet gegaan. En die van ons, uh, daarmee gaat het heel goed, want er zijn natuurlijk kinderen daarheen gegaan. Het kinderspeelplaatsje? Ja, ik even lekker zitten en mijn kinderen even spelen. De glijbaan? Ja, daar zijn ze niet. Iets daarvoor ze zijn ze iets kleiner. Van vier en twee zijn ze. Maar ik zit bij zelf een hele grote opvang. Maar ook die gaan het voelen. Dat sluiten. Uh, de groepjes worden steeds kleiner... en de groepen verdwijnen. En de kwaliteit van de opvang gaat uh, achteruit. Is mijn mening op dit moment. Maar... Hoeveel kinderen heeft u? Twee. En die gaan allebei naar de opvang? Ja, allebei. Naar de kinderopvang. Naar de kinderopvang? Ja. ja. Hoeveel dagen? Drie dagen per week. Ja, dat kost ook aardig wat geld, ook, hè? hoor ik iedereen uh, verklagen. Kost heel veel geld, ja. Dat, uh, maar ik ben even kijken, ja, dat gaat er één. Dus nee, dat kost inderdaad heel veel geld. Maar daar ben ik er best bereid ervoor te betalen, maar er we moet wel kwaliteit geleverd worden. Het is bijna raar, er, er sluiten nu kinderopvangcentra, dat de prijs dan niet omlaag gaat. Uh, dure panden, veel managementlagen. Want de lijsters die op de groepen zitten, die krijgen uh, niet uh, de royale salaris. Absoluut niet. Nee. Dat, dat heeft u wel eens gevraagd ook. Nou ja, dan weet je wat ze verdienen. Dat, uh, ja, ik weet het niet. Nou, dat is uh, nou, iets meer dan het minimumloon. Dus er is echt geen uh, royaal salaris, toch? Ik denk dat de, de lagen die daar boven zitten, dat daar uh, de kosten gemaakt worden het buren panden, denk ik hoor. Het nieuws van vandaag, kinderopvangcentra die sluiten. Want er zijn steeds meer mensen die er niet meer gebruik van maken. Dat gaat niet voor u op? Nee, dat gaat niet voor ons op. Dus gewoon nog twee dagen in de week. En die andere dagen? Uh, zelf thuis. Niet naar opa of oma? Nee. Dat is toch goedkoper, toch? Ja, maar ja, die, zijn, die hebben een eigen leven. Dus ja. Had ze toch maar geen opa en oma moeten worden, toch? Ja, daar hebben wij ervoor gezorgd en we zijn zij niet voor gekozen. Ja, dat is wel waar natuurlijk. <laughs> Het zijn onze kinderen, moet je zelf voor zorgen. Directeur van de Zanden van Dierenpark Amersfoort. Wel eens bedacht dat hier misschien ook een mooi kinderopvangcentrum kan, kan starten? Ja, nou, we hebben onze handen al vol aan Heel verantwoord omgaan met dieren. En wij hebben dat <laughs> kinderen helemaal... kunt u er niet bij hebben, hoor ik al. <laughs> wij, die kunnen we er heel goed bij hebben. Maar wij, wij lossen het anders op. Als je hier naar de hyena's gaat... dan kunnen de kinderen door de hyena's het verblijf klimmen en kruipen. Ja. En dat geldt ook bij de beren. En... Dus wij hebben de klim -alles route En daarmee kunnen kinderen eigenlijk een hele dag hier bezig zijn. Oh, dus je hoeft je kinderen niet naar een opvangstaseur. Je kan ze ook Studio langs over het hek uh, droppen. En dan uh, kan je zelf aan het werk. Uh, dit is een familiebedrijf. Ja. En dit uh, draait al meer dan uh, 60 jaar. Ja, 65. 65, 65 jaar. jaar, gefeliciteerd. Dank. En dat allemaal zonder subsidie. Ja. Ja, nou laten we eerst zeggen. Wat, wat, wat drijft een familie om met een dierenpark 65 jaar in de weer te zijn? Dat kan maar één ding zijn. En dat is een enorme passie voor dieren, dierbehoud. maar ook passie om voor mensen een leuke dag te bezorgen. Dus ja, dat snap ik. Beleving te bezorgen. Maar, maar dat zou de gemeente ook belangrijk moeten vinden... maar daar krijgt u geen geld van. Uh, zo is niet gelopen. Dus je zou kunnen zeggen... wij zijn heel erg trots... dat wij een flinke bijdrage leveren aan die gemeente. Maar vooral zijn we geïnspireerd... door wat we hier met z'n allen doen al 65 jaar. Nou, zeker nog. U draagt geld af aan de gemeente. Ja, dat moet ook. Ja. En uh, dat is soms wat veel. Dat vind je dan niet leuk. Maar dat is een Is, is, is er nooit een korting geregeld? Nee, Nee, dat is uh, zo... zo is, is, is dat bewust? Ja, je moet het zo zien... Wil de familie dat niet? Uh, nee, zo is het niet. Uh, je moet het zo zien... Het zou natuurlijk fantastisch zijn als de gemeente ook helpt. Maar als het hier al 65 jaar lekker draait... dan hebben ze de neiging om eerder te zeggen... kunnen we daar niet wat ophalen... in plaats van kunnen we daar wat brengen. Ja, ik, ik stel deze vraag omdat het bijna 20 euro kost... om binnen te komen als volwassene. En dat is best prijzig, vond ook deze mevrouw. Wij hadden korting... Dus toen vond ik het wel te doen, want onze kinderen zijn lid van de Ranger Club van WNF. En toen hadden we 3,50 korting. Dus toen vond ik het goed te doen. En wat was er nu dan kwijt voor een kaartje? Uh, 13 euro per kind en voor mijzelf uh, 16. Dat is toch nog wel prijzig, hè? Ja, nou daarom hebben we ook eigenlijk altijd uh, voor een abonnement gekomen, gekozen. Dat is geloof ik in 3,5 keer heb je dat eruit of zo. En uh, nou ja, dat red je wel op jaarbasis. Zeker als je in de buurt woont? Ja, zeker, ja. Waarom zijn die kaartjes zo duur? Nou, de basiskaartjes, daar zit natuurlijk in verwerkt. wat je hier allemaal doet. en verantwoord doet met mensen, met dieren. Wat wij doen, uh, en daar ligt ook een stukje betrokkenheid bij. de groep waar wij vooral op gericht zijn. kinderen en gezinnen, die hebben het in deze tijd zwaarder. Ja. Opens en oma's vaak niet, die hebben wel nog een gezond pensioen. Jonge mensen hebben een baantje bij de Albertijn. Maar uh, de die gezinnen hebben ja, het de lastig. Gezinnen, ja. En wij lossen dat op door onder andere te zeggen... joh, als je dan niet op vakantie gaat... zorg dan dat je die twee maanden die in de buurt zou kunnen zijn, hier komt. Dus we hebben maar een heel klein opslagje op de basisprijs... en dan kun je eindeloos twee maanden lang hier uh, op bezoek komen. Maakt uh, maak dit dierentuin uh, maak dit winst? Ja, dat moet iedere onderneming doen. Dus Tuurlijk. je probeert het allemaal zo te regelen. En dat is vooral ook... Nou ja, hier is ook crisis geweest. U bent zelfs een keer een soort van crisismanager geweest. Ja, dat is lang geleden. Maar uh, dat, dat, uh, soms gebeurt dat. En je moet je altijd afvragen, doe je dan zelf iets onhandig? Of uh, is het echt door externe omstandigheden? Nu hebben we het zwaar. Alle dagrecreatie heeft het zwaar. Maar wij prijzen ons gelukkig dat we gewoon steeds leuke dingen doen ja. en dat er veel mensen naar ons toe komen. Uw bezoekers zijn uh, dagjesmensen die gaan uh, niet met vakantie... maar uh, ondernemen stapjes, uitstapjes vanuit huis. Met vakantie, uh, eerste, eerste dag vakantie, dus dat uh, is heerlijk. Sta je op de camping hier in de buurt? Nee, nee, wij zijn gewoon vanuit Amstelveen hierheen gekomen. Het is niet heel ver weg. Nee, het is niet heel ver weg, maar Nederland is heel erg mooi. Dus uh, we hebben hier alles. En waarom gekozen voor een vakantie hier in Nederland? Um... Er zijn veel dingen te doen. Eigenlijk in Nederland. Um, nu hoor ik dat heel veel mensen thuis blijven in met de financiële crisis. geldt dat voor jullie ook? Ze We zijn wel uh, toch even naar de zon gegaan. In het voorseizoen. En waar zijn jullie geweest? Spanje. In het voorseizoen, want dat is dan toch goedkoper? Ja, klopt. Ja, eigenlijk wel. Ja. En nu in de zomer, dagjes uit? Ja, heerlijk. Genieten van het weer. Lekker buiten zijn. Ja, ja directeur uh, Ronald van der Zanden van de dierpark uh, Amersfoort. Uh, dit is dus uw doelgroep? Ja, absoluut. En... Uh, dat is ook onze inspiratie, want zo zei dat park vormgeven is niet alleen maar zorgen dat je van alle uilen alle uilen hebt, maar net die leuke uilen waarmee je kan zeggen daar kan ik een leuke presentatie mee doen. En zo geldt het met olifanten, met neushoorns, met tijgers, met uh, giraffen. Ja. En, uh, maar u bent ook wel selectief met de dieren. U heeft bijvoorbeeld geen aquarium hier. Nee. Nee, je moet kijken wat, wat is haalbaar. Je kunt zeg maar de grote bioloog willen zijn en een fantastische presentatie hebben die vreselijk veel geld kost, dan word je een ander soort park. En dat zijn, wij zijn vooral het park waar het hartstikke leuk verblijven is met je gezin en je familie. En waar, je, waar kinderen lol kunnen hebben. U heeft ook nepdieren, namelijk een dinopark. Ja. ja met dinosauriërs. Ja. Ja, en die bewegen en die, die maken geluid. Ja, Net en, echt. En die zijn gigantisch groot. Gigantisch groot. En hier zijn dieren achter glas, in hokken, in kooien. Maar ook, nou u kijkt me nu boos aan, Nie, niet echt in kooien. Nee, nee dat Maar okay. nou, goed, ik zie daar toch wel een kooi hoor. Dat lijkt wel op een kooi met die apen erin, toch? Okay. Ja, een apenkooi. U heeft kooien. Maar er zijn hier ook dieren die lopen hier rond in het wild. U bent met het hele gezin hier naartoe gekomen? Samen met mijn dochter. Ja, ik doe ook eigenlijk op het hondje. Oh ja, en dat is het hondje van mijn vriendin. Die mag gewoon naar binnen? Die mag gewoon naar binnen, ja. Dat is het leuke hier van de dierentuin. Dat de hond mee mag? Ja, absoluut. Ja. Is hij al geschrokken van andere dieren? Of nee. zijn andere dieren geschrokken van het hondje? Nou, ik wil zeggen, deze heeft een aardig grote mond. Dus, uh, ja, maar een heel klein lijfje. Hoor, ja, maar ze laat wel van zich horen. bijt goed van zich af. Net achterna gezeten door een beest, zag ik? Ja, dat klopt. Ja, daarvoor ben je een dierentuin, hè? Ja. Wat voor beest zat er achter je aan? Een wesp. Ben je nog serieus bang voor een wesp? Ik ben niet bang voor een wesp, hoor. Maar je rende heel hard weg. Nee, ik rende niet hard weg. Oh, die zit hij bij mij? Ja. Hij komt bij ons bezoek. Oh ja. Ja. Nou, ja. Toch wilde dieren hier in de dierentuin? Hè? Ja, heel wild. Ja, is dit een unique selling point? Honden op het park? Absoluut. Wij uh, maken zelfs mee dat mensen een abonnement nemen om iedere dag hun hond hieruit uit te laten. Ja, en dan zit u dan met het rollen. Nee hoor, dat valt reuze mee. Dat doen ze heel netjes. Ja, dat viel mij ook al op, want uh, mensen krijgen een zakje mee en die kunnen dan de hondenpoep uh, opvangen. We hebben iets veel grappigers op dat vlak. We hebben namelijk hier ganzen eieren laten uitbroeden. En die ganzen lopen voor de dierpresentaties. dus gewoon tussen het publiek, met een ganzenhoeder. En dat, dat is weer een heel andere beleving. Maar die doen het ook wel eens zo, zomaar op de paden. Ik was hier vanmiddag eerder al. Toen kreeg ik een rondleiding van Raymond van der Meer. En wat doet u hier? Uh, ik ben bioloog in het dierenpark Amersfoort. En waar lopen we nu naartoe? nou We gaan even bij onze olifanten uh, kijken. Maar ik, zie, ik kom nu aanlopen. Ik zie in ieder geval onze grote bul, chamoen, die uh, staan. Apart van de uh... Onze vrouwtjes. Waarom staat hij zo ver weg van de vrouwtjes? Als ik een echte man was, dan zou ik er juist bij gaan staan. Ja, <laughs> dat klopt. Uh, nou, dat zit zo: we hebben uh, een, een leuk groepje vrouwen ook. En uh, daar loopt een heel jong kereltje bij, Kian. En Kian is uh, in november geboren, uh, 2012. Dat is echt een klein manneke nog. En uh, de vader van Kian, dat is niet onze man die hier nu staat. Dat is een andere man die is ondertussen weer weg. Um, en uh, het is nu niet een handig moment om een nieuwe man in de, bij de vrouwen neer te zetten. We hebben wel geprobeerd om... Uh... Want, want wat zou er dan gebeuren? Nou, wat we, we hebben hem wel geprobeerd te introduceren. Maar uh, Shamundi, als we het over hem hebben, hebben we het over Shamundi. Dat is onze man. Uh, die is eigenlijk nog een beetje een, uh, een onervaren mannetje. Uh, en die uh, gaat dan wat, wat ruig om met onze dames. Als een olifant door de porseleinenkast, ja, ja, inderdaad. Even verderop in het zonnetje? Ja, daar staan de dames. Hè? Daar staan de dames, ja. En, uh, ik, ja ik weet niet, er staat, is daar vast iets heel erg lekkers dat ze zich uh, daar ophouden. Um, Theekransje natuurlijk. <laughs> ja, ik denk het, ja. Oké, oh, kijk, ja, inderdaad, er komt wat... Uh, nou, thee is niet, maar water uit de slurp. Waar gaan we nu naartoe? Nou, ik stel voor dat we even bij onze jena's gaan kijken. Die zitten hier ook vlakbij en dat zijn uh, eigenlijk prachtige dieren... dus je mag wel een beetje aandacht hebben. We gaan eens even kijken. Ja, dat, dat lijkt mij ook, hè? want sommige dieren zijn niet zo heel erg populair. En ik denk dat de hyena's niet een uh, heel erg populair uh, dierensoort is. Ja, dat klopt. En om, en ik... Door de film The Lion King. Ja, dat, is, dat wou ik inderdaad net zeggen. Dat is helaas, uh, um, door dat soort films wordt het slechte beeld ook nog eens versterkt. En dat is eigenlijk heel onterecht, want hyena's zijn hartstikke sociale en intelligente dieren. Dus om bij die hyena's te komen, gaan we een tunnel in? Ja, we hebben een hele spannende avonturenroute gemaakt... Um... Waardoor je ook als uh, bezoeker hier denkt dat je tussen de hyena's staat. Dat gevoel is er in ieder geval. En dan gaan we hier... Oh, kijk, daar horen we zo. Wat is dat voor geluid? Is, is dat een hyena? Dat is een hyena, ja. Uh, onze vrouwtje uh, ligt uh, uh, ja, eigenlijk uh, een beetje in de schaduw ook uh, um, rond te kijken. Ze is wel alert, ze is niet helemaal in diepe slaap. En uh, een eindje verder zien we het mannetje liggen. Um, heel... Het zijn er twee? Ja, het zijn er twee. En nog wel. We hopen dat het er meer worden. Maar wat een beetje typisch is op dit moment... hij ligt ook echt uh, demonstratief met zijn rug naar haar toe. Ze hebben het niet zo heel gezellig op het moment samen. Hoe zit het eigenlijk met hyena's en romantiek? <laughs> ja, nou ja, uh, het is de vrouw die de baas is bij de hyéna's. En, uh, dat is bij ons niet anders hoor. <laughs> ja, nee, maar goed, wij denken in ieder geval nog dat het anders is. Maar bij de Jens is het overduidelijk, en uh, hier ook. En wat je nu ziet is dat het vrouwtje inderdaad heel ag agressief is naar het mannetje. Maar we hebben wel uh, uh, een, een, een, twee maanden geleden een dekking waargenomen. En dus ja, we hopen dat, uh, dat, er, dat, er misschien, dat ze misschien drachtig is, uh, maar dat ze even afwachten. Zwangerschaftestje tegenaan? Ja, dat gaat helaas niet zo makkelijk. Dus, uh, en je kan het ook niet zien. Uh, dus we kunnen het een beetje uitrekenen. En dan uh, hopen op, op, ja, dat het gelukt is. En, dan... en ook niet helemaal afdwingen? Nee, nee, dat, kunnen we, nee dat kunnen we helaas niet. Ze moeten het echt helemaal zelf uh, doen. Uh, Altijds ja. de bioloog van uh, Dierenpark Amersfoort. Ronald van der Zanden, de directeur hier. Hoe belangrijk is het dat de jonkies komen? Het is uh, <coughs> sowieso, omdat we in een grote koepel uh, acteren, de EASA waar we aan soortbehoud doen. Dus in, som, in sommige gevallen is dat een onderdeel van een programma... een ja. internationaal programma, dat, dat de jongeren komen. En anderzijds is het natuurlijk ook altijd weer gewoon loodend. Tuurlijk, het is, is, ook zo, is ook zo. Maar dieren verkoopt u niet? Nee. En u leent ze ook niet? Dat is een systeem? Ja, uh, vroeger was het zo, een praatje over de jaren 65, werden dieren gekocht. Ik ging gewoon een olifant in Burma kopen. En dat is al lang voorbij. Die dieren zijn eigenlijk van zichzelf. Die, hebben, die, die zijn niet van ons. Uh, die, in, dat internationale programma met programma Leiders. Wij zijn ook leider op zo'n programma. Die zorgen dat die dieren op de goede plek komen. En dat ook het soort behoud op een verantwoorde manier wordt georganiseerd. Dus de dieren zijn van zichzelf. Dus je kunt, kunt niet verdienen aan dieren, althans Absoluut, niet direct niet. door nee, het verkopen nee. aan een collega. Nee, sterker nog, het, het zorgen voor die dieren dat betekent heel veel onkosten. Ja. En daarom dus die prijskaartjes hier. Uh, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja. Je mag ook best wel wat voor betalen om naar een dierentuin te gaan. Zo is het natuurlijk ook weer wel. Dit is WNL Radio 1. WNL-verslaggever Wieger Hemmer is uh, ook op pad. Wieger, waar ben jij vandaag? Casper, ik nog net Nationaal Park de Hoge Veluwe uit. Wat moest ik vandaag in Nationaal Park de Hoge Veluwe? Nou, daar zijn ze bomen aan het kappen. Nou, is dat niet zo verwonderlijk, dat doen ze wel vaker. Maar dat doen ze nu om de natte natuur een handje te helpen. De moerassen hier, de vennetjes hier. Ze gaan hier dus voorkomen dat je door de bomen dus uiteindelijk het moeras niet meer ziet. Zo, meneer Ruusle, u bent uh, boswachter hier in Nationaal Park de Hoge Veluwe. Ja. Dit is uh, houtkappen anno 2013? Dit is houtkappen anno 2013 jaar. Deze machine doet meer dan vier of vijf boshouders bij elkaar. Hij zaagt de boom en ontdoet hem van schors, haalt de zijtakken eraf... en doet ze ook zeg maar, meteen op de gewenste grote zagen. Het is zo dat wij op het Nationale Park de velen een aantal natte gebieden hebben die wij graag nat willen houden. En uh, ook een aantal natte gebieden die door ingrepen uit het verleden... een risico lopen dat die gaan verdrogen. En twee van die ingrepen zijn dat er in het verleden bossen zijn aangeplant... op plekken waarvan wij nu zeggen, hadden we beter niet kunnen doen. En een andere uh, maatregel is geweest dat bij het aanleggen van de fietspaden... Uh, sommige natte gebieden zijn doorsneden... Waardoor zo'n fietspad als een dam is gaan werken en dus het gebied aan de oostkant van het fietspad eigenlijk onder water liep ja. en het gebied aan de westkant van het fietspad droogte nu. Precies. Ja. En dat gaan we dus nu allemaal herstellen. Dus u maakt nog wel wat fouten met elkaar. Wij maken, wij... net als iedereen. Maar zo... ja, nee, dat gaat goed. <laughs> nee, het heeft veel meer te maken met dat uh, zo'n 80, 90 jaar geleden had niemand oog voor de natte gebieden. Tot het moment dat natte gebieden zeldzaam gaan worden. en men in de gaten krijgt dat er een heleboel dieren en planten bij die natte gebieden horen. Bijvoorbeeld de witsnuitlibel is een buitengewoon zeldzaam beestje. en die komt dus alleen nog maar in die moerasachtige vegetaties voor. Zonnehou, een vleeshetend plantje. dat kan ook alleen maar gedijen in een natte omgeving. een zure natte omgeving. Verder natuurlijk beesten die dan meer in het oog springen. bijvoorbeeld een adder of een ringslang. Laten we eens gaan kijken ja, naar het, dus het moerasgebied. Dus. Als we hier even van het paardje, Want daar lopen we nu op. Als we even afstappen. Hier zie je een, eigenlijk een heel ja, klein, laag plantje. Ja. Maar dat is de moeraswolfsklauw. Buiten gewoon zeldzaam in Nederland. Het is een soort mosachtig, Nou, nu zeg ik iets fout. Het, nee, nee, nee Mosachtige? Het, het, het, bedoelt, het, het, ja, Als je het zo ziet, denk je van... Oh, heb je mos. Ja. En het ja. grappige is dat dit plantje... Al bestond ten tijde van de dinosauriërs. Dus weet je, in het lijstje van bijvoorbeeld pissenbedden... ook een onmogelijk beest, waarvan iedereen zegt... Gat, maar. Ja. weet je? Nou, dan zie je hier dus een plantje. Ja, eigenlijk onmogelijk. Maar ik denk dat een ecoloog en een plantenliefhebber... die, die staat hier helemaal te kikken. U, u kijkt hier, terwijl u naar dit hele kleine plantje kijkt... eigenlijk tegelijkertijd de onmetelijke diepte van de geschiedenis. Zoiets dergelijks, ja. U hebt een mooi beroep. Ik heb ook een mooi beroep. Je hoort mij niet klagen. Prachtig gezicht zo. Hè? Dit prachtig. Kijk eens hier, al die watersnuffels, die blauwe libellen. Zie je over dat water? Spaartijd nu. Ja, we zijn eruit vanuit het dierenpark Amersfoort. Heeft u hier ook, Ronald van der Zanden, de witsnuitlibellen? Niet dat ik weet. Nee. <laughs> we hebben wel een mooie presentatie, dat heet Koele Knuffels. Daar kunnen dieren. Uh, zoals pinnen en slangen, eigenlijk contact hebben met, met kinderen. Of omgekeerd, die kunnen ze over zich heen laten lopen. Nou, dat, uh, dat, dat is, uh, is ook leuk. Ja. Ja. Vandaag lekt de uh, details uit over de bevalling van Kate Middleton. Het was allemaal goed verlopen. Oh, pas op, er zit een wespen bij u, over ja. wilde dieren gesproken. Uh, het was een prima bevalling allemaal en de pijnbestrijding was niet nodig. Hier was ook een bevalling, een, een jonge zebra. Ja, die hebben we uh, gehad. Dat is natuurlijk altijd leuk. maar. Het is ook altijd weer verbazingwekkend wat de aandacht vraagt. Soms een hele grote olifant en soms een zebraatje. Ja, dit kwam wel redelijk in het nieuws ook. Ja. Merkt u dan ook meteen in de bezoekersaantallen dat het dan... Nou, uh... zo één op één gaat dat niet. Nee? Nee, maar het is altijd wel leuk als mensen weten dat hier mooie dieren te zien ik zijn. Ik heb gezocht, ik kon hem niet vinden. Nee, nou dan was hij even binnen of... Uh, het al zo'n teleurstelling dat ik hem niet kon vinden. Nee. Morgen dan, uh, zijn we met de zomeravondspits uh, bij camping Bakken. Uh, kampeert u wel eens? Nee. Uh, okay. een, een luxe paadje dus. Nee nee, nee, nee, ik heb altijd gekampeerd, maar ik, ik doe nou andere stoute dingen. Nee. Nou, morgen gaan wij we wel kamperen, zijn we in Castricum. Dan met uh, Marina van der Wal, zij is opvoedkundige. Heeft u een vraag voor haar? Nou, dat is natuurlijk leuk, hè? opvoedkundige. Dat roept meteen een vraag op. Namelijk, uh, is opvoeden niet vooral... Het herkennen van het eigenen van een kind. Oh, dat is een mooie. Dat is een mooie. Ja. ja die uh, gaat u morgen stellen in de uitzending aan, uh, aan haar. Nou, hartstikke leuk. Ja. Uh, nou, morgen dus een nieuwe aflevering van uh, Zomeravondspits uh, op Radio 1. Volg onze trip via Twitter, @avondspits WNL. Kan je ook een videootje zien hoe een tijger mij net heeft, bijna heeft belaagd. Het ging maar net goed. Zometeen Kunsthof van NTR. VNL. Wij blijven gewoon. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer? Dit is de Nederlandse zone. Dat komt op. Twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. In twee dingen deze week gesprekken over de recherche. Zometeen misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Kijkt hij naar het werk van de Nederlandse recherche en welke rol spelen de media? Twee dingen. Zometeen tussen acht en half negen. Radio 1. Radio, het, het nieuws van alle kanten. 8. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden. Ondernemers moeten onbezorgd kunnen ondernemen. Zonder zorgen over kosten. Daarom introduceert KPN Zakelijk Mobiel Onbeperkt...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 Ibarra wordt het 3-2? Ja, het wordt 3-2 voor Vitesse. Teruggelegd, 16 meter, ballcock. Rio je De seglier maar die bal is te zacht. Maar die krijgt hem toch nog mee. Fuzie En hij scoort! Fuzie scoort! De Eredivisie, de Premier League, de Serie A en meer topvoetbal. Kijk je live op Fox Sports. Ga naar FoxSports.nl of bel 0909-0101. 10 cent per minuut. Fox Sports, totaalvoetbal. Dit is Radio 1.